Mieke en haar trapauto. Mieke kreeg voor haar zesde verjaardag een nieuwe trapauto. Direct na het ontbijt stapte ze in en reed weg. Ze trapte flink door en de trapauto zoefde met een flinke vaart over de weg. Mieke had grote pret. Ze toeterde dat horen en zien je verging. Maar toen gebeurde er iets vreemds. De trapauto reed de weg af een veld op. De trapauto stopte vlak voor een hooiberg. En nu is het afgelopen met al dat getoeter, zei de trapauto. Mieke kon haar oren niet geloven. Haar trapauto kon praten. Ik ben geen gewone trapauto, houd daar rekening mee, zei hij erachteraan. De trapauto speelde een vrolijk wijsje op de toeter en toen ging er in de hooiberg een deur open. De trapauto reed naar binnen. Mieke keek verbaasd om zich heen. Ze zag bomen met roze bladeren en een kronkelige blauwe stam. En aan die bomen hingen gestippelde vruchten in allerlei kleuren. Ik wil zo'n gestreepte banaan, zei Mieke. Als je maar opschiet, bromde de trapauto. Ze reden door en even verderop zag Mieke een bord. Daarop stond naar... Vuurwerkdorp. Daar wil ik naartoe, zei Mieke. Het was al bijna donker toen ze bij Vuurwerkdorp aankwamen. Opeens klonk er een knal en nog één. Overal werd vuurwerk afgestoken. De trapauto reed de hoofdstraat van Vuurwerkdorp binnen. Honderden poppen en speelgoeddieren stonden langs de kant van de weg te wuiven met sterretjes. Opeens zag Mieke een mooie pop in een glimmende gele auto. En een clown die bezig was de motor van zijn antieke auto aan te zwengelen. Kijk, riep Mieke, ze gaan een wedstrijd houden, zullen we meedoen? Mieke en haar trapauto gingen naast de auto van een eekhoorn staan die een grote geruite pet droeg en die bezig was zijn stofbril op te poetsen zwaaide een speelgoedsoldaatje met een vlag en de auto's zoefden weg. Vroom, vroom. Ze reden heel hard langs de juichende poppen en speelgoeddieren. De auto van de eekhoorn ging kapot en toen reed de mooie pop voorop. We gaan verliezen, riep Mieke. Haar trapauto zei niets, maar reed een brug op. Ze reden een tunnel in. Boven de ingang stond geschreven Kortere weg door de lachtunnel Binnen in de tunnel begon eerst Mieke te lachen En toen de trapozo Ze moesten zo hard lachen dat de tunnel begon te schudden Toen ze de tunnel uitkwamen riep Mieke We liggen op de tweede plaats Maar net voor de streep haalde de trapauto de gele auto van de mooie pop in. Alle poppen en speelgoeddieren juichten. Een houten pop met een kroontje, hij was de prins van de poppen, zei tegen Mieke... De eerste prijs is een doos met vuurwerk. En die doos met vuurwerk raakt nooit leeg, zei de trapauto onderweg naar huis tegen de jarige Mieke... En Mieke vond dat ze nog nooit zo'n leuke verjaardag had gehad.